Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Obama overlegt later vandaag op het Witte Huis... over mogelijke militaire acties tegen Syrië... Een aanval met kruisraketten vanaf marineschepen lijkt het meest waarschijnlijk, al is het nog lang niet zeker dat er een aanval komt. Wel heeft de Amerikaanse marine besloten een extra fregat paraat te houden in de regio. Het doel van een eventuele aanval zou niet zijn om het Syrische regime omver te werpen, maar om duidelijk te maken dat het inzetten van chemische wapens wordt afgestraft.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 De onderhandelingen op Cuba over vrede in Colombia zijn onderbroken. De FARC wil nadenken over een voorstel van de regering om een eventueel vredesakkoord aan een referendum te onderwerpen. De rebellen hebben het overleg daarom tijdelijk gestaakt, waarop president Santos zijn onderhandelaars naar huis riep. En wanneer de onderhandelingen op Cuba worden hervat is niet bekend.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 Radio 1, VPRO Woord, met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord voor deze week. En daarin gaan we het hebben over de taalgrens in België. Vijftig jaar geleden, in augustus 1963, werd de Belgische taalgrens vastgesteld. Bij wet werd vastgelegd dat de grenzen tussen de Vlaamse en Waalse provincies... moesten samenvallen met de Frans-Nederlandse taalgrens. Een halve eeuw Belgische taalgrens brengt ons ertoe... u een deel van een serie te laten horen van het programma Het Spoor Terug... over die Belgische taalgrens. Deze grens begint in de voorstreek, het gebied waar de taalstrijd... tussen Walen en Vlamingen van oudsher op de loer lag... De Franstaligen in de voorstreek weigerden zich neer te leggen bij de begin jaren 60 vastgestelde taalgrens. De conflicten liepen hoog op tot het dramatisch hoogtepunt in 1980, waarbij massale gevechten ontstonden tussen Frans en Nederlandstaligen. Waarbij balken, bakstenen en buizen over en weer vlogen en mensen op elkaar in begonnen te timmeren. De politie spoot met waterkanonnen en liet traangasgranaten ontploffen. Gewonden vielen en de ambulances reden af en aan. In deze voorstreek dus, bijgenaamd het Ulster van Limburg... waar de wetgeving van 1963 de Vernederlandsing inluidde... die met ledenogen werd aangezien door de Franstaligen... begint de eerste aflevering van de zesdelige serie De Taalgrens. Eerder uitgezonden op 2 juli 1991. Nienke Vijs en Hans Olink zijn onderweg. Maar eerst even een klein stukje Belgisch volkslied. Langs de taalgrens. Het spoort terug op zoek naar het trauma van België. Vandaag deel 1 van Voeren naar Landen. Het is kwart over 1, s'nachts wel te verstaan. We zijn ongeveer een uur <laughs> bezig om de weg naar het hotel te zoeken. Ja. Er staan wel bordjes, maar helaas zijn die afgeplakt. Ja, we zijn nog op een paar kruispunten geweest... waar of met witte of met zwarte verf de richtingborden afgeplakt waren. We hebben dus ook besloten om nooit meer een programma te maken over een taalproef. Het <lacht> is hopeloos. We, moeten, we zitten nu in de buurt van sint Maartensvoer, als ik het goed heb. Daar kwamen we ook vandaan. <lacht> we moeten naar, en we moeten we naar Teuven. Want daar de hebben we een okay. hotel. Maar, maar, ik weet niet of een teuven op de kaart of is. Maar Teuven staat niet, staat nog op de kaart. <lacht> Glooiende heuvels, afgewisseld door groene bossen... soms een feodaal landhuis, verstilde dorpjes... met name als Schavenvoeren, Sint-Martensvoeren of Teuven. Dat is de voerstreek. Een gebied van 5 bij 15 kilometer tegen ons Zuid-Limburg aangeplakt. Het is hier uitgestorven. En vooral s'nachts kun je geen hand voor ogen zien. Is dit die streek die wereldbekendheid kreeg door zijn rellen... die je deden denken aan Noord-Ierland of Baskeland... Die avond waren we op bezoek bij Guido Sweron... hoofd van een Nederlandstalige school en Vlaams-nationalist. In het Hendrik Veldmanshuis, een gemeenschapshuis vernoemd naar een rode Vlaamsgezinde pastoor, staan we voor een vitrine. Dat is de officiële taalgrenskaart. De officiële taalgrenskaart. Dat is dus de taalgrenskaart, zoals ze in 1963 werd getekend en van kracht werd op 1 september 1963. Uh, nu ben ik, nou, ik behoor tot iemand die je tot extremisten kunt uh, betitelen... maar voor mij is dat een eretitel. Hè? Een extremist dat is iemand die zich een bepaald ideaal stelt... die dat op een verstandige manier doet... en met al zijn krachten, met al zijn machten... streeft naar de uh, realisatie van, van zijn ideaal. Dat is... Een idealist dus, eigenlijk? Bah, dat kan je een idealist noemen, dat kan je een gek noemen voor mij. Maar, uh, ik uh, ben Vlaming, zo ben ik geboren... En ik probeer dus een eerlijke plaats te krijgen op deze wereld... en binnen een Verenigd Europa waar mijn volk zich kan ontplooien. Dan staan we hier voor die kaart en dan zie ik... dat hier Sint-Martensvoeren, Sint-Pietersvoeren... een aantal plaatsen recht onder... De taalgrens onder de loopt al sinds de Romeinen daar waar hij nu nog loopt... dwars door België. Dat gaf regelmatig aanleiding tot conflicten tussen Walen en Vlamingen. Door middel van talentellingen in de gemeenten die op of bij de taalgrens lagen... werd bepaald welke taal de bestuurders moesten spreken... Frans of Nederlands. Als het tenminste sprake was van een duidelijke meerderheid voor een van de talen. Haalde een minderheid toch nog minstens 30 procent. Dan kregen ze faciliteiten. Wegens malversaties waren deze steeds terugkerende talentellingen een bron van conflicten. Waar wonen wij? Waar horen wij Vlamingen nu thuis? En uh, men is toen begonnen uh, in de jaren tussen de twee wereldoorlogen in. Met een talentelling te organiseren om de tien jaar zou dus geteld worden... waar er meer dan 30% procent anderstaligen waren. Daar kwam dus een tweetalig statuut en zo verder. Dat was zo'n wisselwerking. Maar dat kwam dus erop neer dat wie het meeste dwang kon uitoefenen, morele dwang, de mensen... Die kon dus eigenlijk talentellingen beïnvloeden. Als een belangrijke, een notabele figuur met zo'n formulier rondging... dan kon je een eenvoudige man dwingen van... ...zich uit te spreken voor de een of de ander. Die werden gemanipuleerd. Onder andere in de voerstreek is dat een paar keren flagrant gebeurd. Hè. Uh, dat was dus geen oplossing. In 1947 is de laatste talentelling gebeurd. Dus na de Tweede Wereldoorlog. Maar vlak in de repressie. Dus daar waar de Vlaming... Uh, ...ten onrechte in het algemeen werd uh, bestempeld... Als een, ...als een collaborateur met de Duitsers, met de Duitse bezetter. En we hadden dus na de oorlog een anti-Vlaamse en een pro-Belgische stemming. Vandaar dus dat uh, in feite de talentelling van 1947... een soort van uitdrukking was van patrioti Belgisch patriotisme... en tegen flamingantisme. Vandaar dus dat wij de gekste uitslagen kregen. Daar waar de voerstreek bijvoorbeeld zich in 1930 uitsprak... in bepaalde dorpen met 90% voor het Nederlands... spraken ze zich dan in, uh, 20 jaar later uit... Uh, met, met nauwelijks nog 20-30% voor het Nederlands. Dat kon dus niet, gewoon niet. Hè? Dat werd gemanipuleerd... En uh, in de jaren 50 kwam men toch tot de vaststelling dat dat zo niet verder kon blijven. Dus die, die uh, regelmatige herschrijven van de taalgrens, dat moest definitief opgelost worden. En toen is men gekomen tot een definitieve vastlegging van de taalgrens in uh, 1963. Uh, definitief... In dat is zo deze grens die hier nu op ja. de kaart staat. Dat is in zoverre definitief dat uh, wij toch nu op dit ogenblik weer meemaken... Dat de Walen onder andere in de voerstreek aanspraak maken om toch nog altijd een stukje van Vlaanderen terug in te palmen. Maar waarom proberen die Walen dan toch nog een stuk van die voerstreek weer te krijgen, of de hele voerstreek weer, bij luik te krijgen? Bah, ik uh, denk dat dat uh, omwille van de symboliek van de voerstreek is. Ik denk dat uh, de voerstreek een gebiedje is waar de twee frustraties die binnen België voor zo heel veel herrie zorgen dat die twee frustraties hier op de best waarneembare, op de meest geconcretiseerde manier tot uiting komen. Voor de Vlamingen zou ik zeggen dat is een uh, frustratie die gebaseerd is op historische ervaringen. Zo de Vlaming die zegt, potverdorie, nu zitten we al 160 jaar België... en nog altijd maakt men aanspraak op een stukje Vlaanderen. Hè. Nog altijd voelen we ons niet veilig binnen die grenzen die dan toch definitief waren. Die Waal houdt zich nooit aan afspraken... De Vlaming ziet daarin een bewijs dat hij zich nog altijd niet veilig mag voelen. Dus die historische frustratie die wordt nog altijd gevoed hier in de voorstreek. Van een andere kant uh, ziet de Waal voor de eerste keer... in zijn, in zijn dominante geschiedenis binnen België... dat hij uh, iets dat hij zou willen en dat hij onder druk heeft moeten afstaan... niet kan terugkrijgen. Hij krijgt dus zijn goesting deze keer eens niet. Hè? En dat frustreert hem. Daarin ziet hij een bewijs dat hij de macht binnen België heeft verloren dat hij dus geen vat meer op de staat België heeft. En ik denk dat hij, zich, dat hij hier zijn laatste krachten uittest... en dat een hapaar, die leider dus is van, van de, allez, de verfransingskolonne... zal ik maar zeggen, in de voorstreek... dat het eigenlijk een verpersoonlijking is van, van, de, van, die, van die Waalse frustratie... van uh, geminoriseerd te worden door de, door, door de meerderheid Vlamingen... En de, en de, Werkkrachtigen, de kapitaalkrachtigen en de ondernemende Vlaming. Ja, de Germaanse degelijkheid tegenover de, de Romaanse speelsheid, extroversie, extroversie enzovoort. Dus, uh, uh, uh, de voerstrik is een testcase. Ja. Hoe gaat dat aflopen? Uh, dat kan niet anders aflopen dan dat binnen België... Als ze het niet met verstand doen, dan zal het op een onverstandige manier gebeuren. En dan zal België barsten. En als ze het met verstand doen, dan zullen ze naar een een modus vivendi gaan zoeken om te redden wat er te redden valt. En dan zullen ze misschien onder hetzelfde dak blijven wonen... maar met heel duidelijke afspraken. Maar als ze dat niet met verstand kunnen doen... en als ze zich laten leiden door emoties zoals dat hier ter plaatse gebeurt... Hè, dan zal België uit elkaar gaan. Dat kan niet anders. Men kan... Uh, daar waar de liefde weg is... en daar waar de uh, middenpuntsvliedende krachten sterker zijn dan de anderen... Ja, daar zal vroeg of laat een, een scheiding plaatsvinden, hè? Het was al een gedwongen huwelijk, geloof ik, hè? Ja, dat was inderdaad de, de boerenmeid die verkracht is geworden... door de, door de uh, jonkheer van de barones, ja? U gaat wel heel ver. Ja? Nou, ze hebben ons heel lang verkracht, dat moet ik u wel zeggen. Het gaat om een conflict, uh, ja, over 4.45 mensen. Het komt soms nogal heel marginaal over... Ja, dat is het niet, hè? Dat is het niet. Als, als u een zweer op uw arm heeft, dan is dat een zweer... en dan kan u zeggen, ja, dat is een zweer, we plakken er iets op... of we snijden hem uit of we branden hem uit. Maar die zweer zou wel eens uh, kunnen betekenen... dat u heel bloed moet onderzocht worden. En ik denk dat het, uh, die, dat uh, marginale, marginale zweertje... dat dat inderdaad het symptoom is dat erop wijst... dat het heel Belgische gestel doodziek is, ja. Door het volgens Sveron doodzieke België maken we een reis langs de taalgrens. We zijn begonnen in de oostelijke voerstreek en zijn van plan langs de officiële lijn te gaan... die sinds 1963 België in tweeën deelt. Maar Sveron is het er niet mee eens. U uh, volgt de officiële taalgrens binnen België... en dan uh, steekt u in het westen van het land de Belgische grens over... om een stuk van uh, Noord-Frankrijk dat van oudsher, dus ook als uh, Zuid-Vlaanderen, kan bestempeld worden. Dan is mijn vraag, waarom begin je in de voerstreek? Want u moet veel meer oostelijk beginnen. De, namelijk bij het begin van de pladitse streek. De oude, oeroude taalgrens... die ten noorden van het Herzogenwald eigenlijk lag... die begint eigenlijk in Eupen. En die snijdt zo een, een noordoostelijk deel van de provin huidige provincie Luik af. Nu moet ik wel zeggen dat de... Uh, Oud-Limburgers die daar wonen en die dus nog altijd een oud-Limburgs uh, dialect spreken. Dus het plat-duits, dat foutief als Duits wordt bestempeld. Want plat-duits betekent plat-diets en diets is oud-Nederlands. Ja, want het gaat dus om de Nederlands-Franse taalgrens. Ja, ja. Uh, nu is het zo dat die mensen, uh, vooral omwille van de harde repressie na de oorlog, omdat zij foutief werden beschouwd als Duits-Talingen die hebben het altijd moeilijk gehad hoor, met die Duitsers. Ze werden altijd vereenzelvigd met Duitsland en dat is niet zo. Het waren Dietzers, het waren Limburgers. Dat die mensen na de oorlog eigenlijk ten prooi zijn gevallen van een vrij uh, harde repressie. Dat maakt dus dat zij thuis nog wel het dialect spreken... maar dat ze eigenlijk geen kans krijgen om in, in uh, Nederlandstalig onderwijs... Uh, de Nederlandse taal zich uh, eigen te maken. Maar dat, uh, het is niet omdat de Belgische staat in zijn huidig stadium dat deel als zijnde Franstaliger herkent, dat wij ons als Vlaams eh, volksnationalisten ons daarbij moeten neerleggen. Wat wij op een ogenblik van zwakte hebben afgestaan, kunnen we misschien op een ogenblik van sterkte terugwinnen. Maar historisch gezien, als u me vraagt waar ligt de taalgrens, waar begint die? En eh, u bent heel consequent naar het westen toe, dan vind ik ook dat u moet consequent zijn naar het oosten toe. En die begint in de eupen. We nemen Sweron's suggestie over en gaan op zoek naar het Drielandenpunt. Daar waar oorspronkelijk de vlaams waalse taalgrens de Duitse taalgrens raakt. Darf ik u iets vragen? Ja. Het is Hollandisch Rundfunk? rondvunk. We zoeken die sprakegrenzen. Die holländisch uh, franseische sprakegrenzen. Ja, de grenzen hier. Ja, die sprakegrenzen. Wissen u waar dat is? Ja, hier in Alpen spreekt men ja Duits. Ja. Ja, maar. Wir wohnen, ich bin von Membach, und in Membach wird beides gesprochen. Deutsch und Französisch? Ja, aber äh, Alpen ist ja, ist ja Ostkantone. Aber wie Membach, das ist schon Wallonie. Ja, ja. Das ist ja nur ein paar Kilometer entfernt. Ja, aber wir suchen das äh, Dreisprachenpunkt eigentlich. Ja, das ist Alpen. Hier wird nur Deutsch, meistens nur Deutsch. Ja? Meistens. Und auch war... Holländisch und äh, Französisch? Holländisch, ja, vielleicht in der Schule, aber sonst weiß ich nicht. Nein. Kann ich, Ihnen ich, ich, ich verstehe das nicht. Sie verstehen kein Holländisch. Nö, nee, verstehen wohl, aber äh, sprechen nicht, nee. Aber sollte ja, hier, hier spricht man ja ein bisschen platt und da wird dann wohl schon mal, äh, dann versteht man es eher Aber sprechen, ich bin nämlich nicht von Alpen. Ja. Aber Menbach ja. sind Sie, von Menbach. Ja, ja. Und da gibt es doch äh, die, die, die drei Sprachen äh, Punkt. Ja, bei uns in Membach spricht man beide. Aber in der Schule und alles ist Französisch. In Membach. Ja. Aber die Leute sprechen beide, weil durch den Krieg was, spricht man viel Deutsch ja. hier. Aber es gibt keine holländische, äh, flämische, äh, ja, französische Sprachgrenze hier? Nee, dann müssen, das ist bei Kelmis, darüber war, nicht hier. Kelmis. Ja. Hier niet, geloof ik niet. Dan moeten ze schon iemand anders vragen. Ja, oké. Dank je wel. niet. Nee, Menbach moeten we uh, voorbij, geloof ik. Na je heet de rivier? Nee, dat is de barrage. Oh ja. Nee, we moeten er, komen ergens om een driesprong uit. Ja. En volgens... Uh, volgens Floor Grams moet daar dus de, de taalgrens beginnen, de... Vlaams-Waalse taalgrens. En dus tegelijkertijd is dat ook de grens met, de Duits, met het Duitse taalgebied. En dat ligt vlakbij Goehe. Dus nog even doorrijden, denk ik. Er staat wel een vrouw van boven de 50. Die zou meegemaakt kunnen. Ja, Ja, want die vloer Gammes, die, uh, die reist in de 30e jaren langs de taalgrens. Ja, in 1927 heeft hij een voetreis gemaakt van... Uh, en het programma was een taalactivist en die heeft in dus 1927 een voetreis gemaakt. Van uh, Aken naar Armentières. Armentières is uh, in de Frans-Vlaanderen. En uh, die uh, voetreis die heeft 23 dagen geduurd. En die heeft aanzet gegeven tot het uh, ontstaan van het uh, taalgrenscomité en nog, uh, het Volkscomité, twee, twee taalactiecomité's waren dat. Dat was ook ja. de bedoeling van zijn reis om die gegevens te verzamelen? Uh, ja, maar of het nou de bedoeling was om... Die, die comité's zijn het voor... Hier is geweest. Die comité's zijn eruit voortgekomen. Ja. Ja, is... Maar of, ze, of het nou de bedoeling was tevoren, dat weet ik niet. Dan moet u hier ergens begonnen zijn. een Ja. En Uitgestorven. Het is uh, s middags een uur of drie. De lunch is al geweest, denk ik. Bonjour. Komt taak? Uh, Wie vom uh, Sprechen Sie ze Duits? Nee, de patron. Mm -hmm. patron. Hollands misschien? Hollandais? Nee. No. No. Oké, okay. dank okay, u ja. ja. De patron is nog in de, in de keuken. Spreekt u Nederlands? Ja, uh, wij zijn op zoek naar de, naar de taalgrens. Wij zijn, wij zijn op zoek naar de taalgrens, de sprakegrenzen. Weet? De sprake hier is Frans is ja. We hebben ons best gedaan, vinden we. Passanten hebben we lastiggevallen, bejaardenhuizen zijn we binnengelopen. Bij verstoord kijkende mensen hebben we aangebeld, maar het levert niets op. Van een Vlaams-Waalse taalgrens in de buurt van Eupen heeft niemand gehoord. We keren terug naar Sint-Martensvoeren. Daar hebben we een afspraak met Armel Wijnands, adjunct arrondissements van de gemeente Voeren. Hij is speciaal belast met het toezicht op de correcte uitvoering van de taalwet. We lopen met hem door het dorp. Hoe, hoe, hoe heet deze straat hier? Dat is dus de Stationstraat, Oftewel Rue de la Gare. Je hebt ook ergens gezien statiestraat. Ja, ja, dus de Vlaamse vorm is eerder statiestraat. Want uh, in de Vlaamse variant van het Nederlands... zegt men nog altijd makkelijker statie dan station. Staat dat ook ergens aangegeven, hoe deze straat heet? Nee, dat staat nergens maar Het heeft ook nooit bestaan. Hoor. In die kleine dorpen was dat vroeger zo... dat de straatnamen nergens aangegeven stonden. En uh, in elk geval, als het zou moeten gebeuren... dan zou het officieel volgens de taalwetgeving... in beide talen moeten gebeuren maar er is dus wel op een bepaald moment een probleem in die zin geweest want je kunt dat dan nog in verschillende vormen tweetalig weergeven en normaal gezien zou het volgens het statuut van voeren dus eerst in het Nederlands moeten staan en dan pas in het Frans terwijl het bijvoorbeeld in Brussel uh, daar is het gebruik dat uh, meestal dus ik even stoppen misschien maar hier zijn geen straatnaamborden meer dus? Nee, dat zijn er ook nooit geweest. Hoor. En geen nummers meer op de huizen? Of normaal wel nog, maar ja, die zijn, die zijn verbleekt. Toe, misschien verbleekt of helemaal verdwenen. Maar voor, voor een buitenstaander is het moeilijk zoeken hier. Voor een buitenstaander is het misschien wat moeilijker, maar ja, voor de insiders is het eigenlijk geen probleem. Het maakt jullie niet zoveel uit of de buitenstaanders komen, of ze de weg kunnen vinden. Ze moeten het maar te redden. <laughs> uh, maar dat is dus om ieder probleem te vermijden? Niet eens geloof ik. Op het gebied van de straatnaamborden is dat niet eens het geval geloof ik. Omdat die eigenlijk nooit, die zijn er nooit geweest. Uh, in de kleine dorpen was dat vroeger zo dat iedereen wel weet in welke straat die ongeveer zit. Uh, het postbouden kan de weg wel vinden. De die kent dat wel allemaal van buiten. Uh, maar wat de, de gewone uh, wegwijzers eigenlijk, wat dat betreft, daar is het inderdaad wel misschien een gevolg van de, van de verwikkelingen. Omdat dat uh, daar dus officieel ook al die de, de gewone wegwijzers... dus ook in de tweetalen zouden gesteld moeten worden. En wat daar dan gebeurt, is dat uh, als het dus in de tweetalen gebeurt... dat er altijd wel een van de gemeenschappen niet akkoord gaat met die tweetaligheid. En die, uh, die dingen dan in de andere taal begint te bekladden enzovoorts. En dan reageert de andere gemeenschap ook. En wat dan betekent dat je na twee weken geen enkel... Uh, geen enkele wegwijzer nog hebt die leesbaar is. En dan heeft de gemeente tenminste beslist al sinds jaren... dat zij geen nieuwe meer zal plaatsen. Want het kost allemaal uh, te veel geld en het uh, helpt oh. toch niet. Uh, op de rijkswegen daar blijft uh, dus de, de staat die blijft het officieel uh, nog altijd toepassen. Daar vindt u nog wel een paar wegwijzers. Wij, konden, wij zijn vannacht verdwaald. Wij konden de weg naar het hotel niet meer vinden. Uh, ja, maar dat maakt deel uit van het... Uh... Van het avontuurtje. Hè? <laughs> Armel Wijnands is per 1 januari 1989 in functie. Op die datum is er een pacificatie ingetreden. De centrale regering, die schoon genoeg had van de turbulente ontwikkelingen in de voerstreek, pompte miljoenen Belgische franken in het gebied. De Vlamingen kregen geld voor hun cultureel centrum en de Walen evenveel voor hun centre culturel. De radicale Waalse burgemeester Paar, die weigerde Nederlands te praten, kreeg een functie in het Europees Parlement. En andere plaatselijke coryfeeën werden kalkgesteld met aantrekkelijke baantjes. Sindsdien is het rustig, zegt taalcommissaris Armel Wijnands. Iemand die dus hier naar de gemeente trekt en dat formulier aanvraagt, het alleen in het Nederlands krijgt, dat die, die zou officieel kunnen protesteren, hij zou dus een echt een klacht kunnen indienen bij wat uh, bij ons heet... de vaste commissie voor taaltoezicht. Dat bestaat dus in Brussel. Uh, die dus uh, alle klachten van gewone particulieren uh, binnenkrijgt... over uh, de toepassing van de taalwetgeving. En dan zou waarschijnlijk door die... Uh, door die vaste uh, commissie beslist kunnen worden... dat die persoon inderdaad in het gelijk wordt gesteld... dat die recht heeft om uh, uh, die formulieren in het Frans te krijgen. En dan zouden ze gedrukt moeten worden. Maar dus dat moet u ook, de mensen zijn overal dezelfde hoor. Uh, wanneer het dus gaat om premies, om financiële tegemoetkomingen en zoiets... dan uh, ziet men wel een aantal dingen door de vingers die men niet door de vingers ziet... wanneer het over iets anders gaat. Dus in dat, ik heb tot nu toe nooit iemand gehad die heeft gezegd... ik ga daar echt officieel een klacht indienen. Wat zij dan gewoon doen is, ze vragen mij... en dat, is, dat maakt geloof ik ook deel uit van mijn functie... kunt u mij niet helpen bij het invullen van die formulier want ik snap daar niks van... Maar dat heeft dan niks met de taal te maken? Jawel, zij snappen er niks van, omdat het, dus er zijn een aantal mensen die nu... Uh, dat is misschien iets wat dus niet duidelijk genoeg uit de bus is gekomen... die inderdaad nu eentalig aan het worden zijn of zijn geworden. Dat is dus een van de grote veranderingen sinds de jaren zestig... omdat men nu sinds de jaren zestig inderdaad twee... Na, naast elkaar, maar helemaal van elkaar geïsoleerd levende eh, onderwijsnetten heeft gekregen. Het ene integraal in het Nederlands en het andere integraal in het Frans. Nu begint men dus de jongere generaties voeren na te krijgen... die intalig Nederlands of intalig Frans aan het worden zijn of al zijn geworden. Uh, dus met uh, nog een, een versterking van een aantal problemen... als men uh, dus contacten wil gaan leggen eventueel tussen de mensen... Uh, om de, de problematiek te bespreken... dan wordt, begint nu de taal inderdaad een, een hinderpaal te vormen. Omdat uh, binnen de jongere generatie... Uh, zouden ze bijna Esperanto of Engels uh, onder elkaar moeten gaan spreken. Dan, uh, dus dat kan echt een probleem worden in de toekomst. Dus. Ja, maar het is op dit moment... concreet geen groot probleem. Omdat helaas de twee subgemeenschappen binnen Voeren sinds de jaren zestig helemaal uh, aan elkaar ontgroeid zijn en hun eigen leven leiden, geen enkel contact meer uh, met elkaar hebben. Dus uh, het hele verenigingsleven uh, is gescheiden. Er zijn dus, uh, In het centrum van Schravenvoeren liggen twee cafés Paul naast elkaar. Het naar Verluid Waalsgezinde Sjeer Dian en het Vlaamsgezinde Café Winans. Het eerste is gesloten, dus bestellen we een pils in het Vlaamse café. Wij maken een programma over, uh, over de voerstreek. Ja, is ook niet een koude, maar ik moet het niet. Het Maar ik ben niet van voorgegeven. Nee, jij nee? wel. Ik weet niet veel van voorgegeven. Nee, ik weet niet veel van voorgegeven. Dit, is, dit, is, dit is, een voer, ik een is een Vlaams café, hè, dit? Ja, een Vlaams café. En hiernaast? Dat was ook een Waals café. Waalscafé, dat is nu gedaan. Er staat niet meer. Waarom is dat opgeheven? Op dicht? De regen je oh, nee. eigenaar. Ja? Was, was die te oud? Gaat, ja. Die gaat niet meer open ook. we nee. hebben het overgenomen van gaan het binnenkort uitbreiden. Kijk hier oh, dus is. het Waalse café wordt, uh, wordt een Vlaams café. Lekker te scheet, ja. Nee, dat, dat niet. Dat was een Waalse café, hè. Nee? Dat ja, is een voerhuiscafé. Ja, dat is een voeringscafé. Ik, voer ik, voer ik mag er niet over praten, daarom ik, ik, ik zeg, Wat zeg je? Niks. Ik zeg liever niks. Waarom niet? Nee, ik, ik zeg liever niks daarom. Je mag er niet over praten. Van wie niet? Ja, <laughs> ja, ik zeg <laughs> was het als nee, nee, nee, ik in zeggen. ik ben, okay. dit aanvoer, ik ben je dit, het niet. Waarom, waarom praten ze er niet over? Ik heb niks van hier te zeggen. De reuzen zien met de zijn en dat te Ja, dat is het ook. Hier gaat er kopen. Je praat ook niet Je hebt er niets meer gevaarlijk om het wisten te ja, worden. En omdat ik niet van voeren ben... ...wij invloed worden gestaan. Nee, maar wat, ja, wat denk je? Het kan niks zijn, weet ik. niet. Hoe ga ik dat zeggen? Dat was een Vlaams café hier. En daar was het uh, café. En de ene kon de andere niet uit, uitstaan, Uitstaan, gezegd. Uh, niet, niet, niet aan de kunnen zien zijn. En dan begon de ene van daar en dan begon de andere van hier. En dat was altijd tegen een op. Ze hebben hier al ruiten kapot gegooid en het zo. Dat allemaal een Dus hebben gestuurd van hiernaast. Uh, ja. uh, Wil je nog meer doen? En ze hebben laatst, over tijd hebben ze geschoten daar? En, een beetje verder hier. En de jongens gekwetst. En daar is nooit niks van gekomen. Dat is voorgekomen in de Luik en, en niks van, uh, niks van uh, en, op huis gekomen. Er is van Sherilian. Chez... Nee, bij Grossaur was dat. Het café van Grossaur. En daar hebben ze geschoten gehad en, uh, en daar is nooit niks van in huis gekomen. Er was een... Dat gaat dingen worden lief. Door, Audrey, wat is dat van mij? Gilaar. En zijn uh, neefke, Aldrie Gilard, dat ja, is een neefje van mij, die hadden ze geschoten gehad en, uh, in zijn been. Waarom? Omdat die mensen gewoon, uh, die kwamen vanuit de Cursaals, wat schraven voeren, zich fritten wouden gaan halen hier. En toen heeft die kerel met geweer op opstaat. We staan en op die jongens beginnen met schieten. Toen heeft hij een paar jongens gekwetst geraakt. We hebben ze hier naar binnen gedaan, naar boven. Toen de dokter geroepen en toen naar het hospitaal. En die jongen ging naar het leger binnen. Toen hebben ze die van het leger afgekeurd. En. Uh, mag hij niet meer bij het leger. Met scherp geschoten? Maar die had toch met groeikogels geschoten. Op de kerk, op de muur van de kerk zag het goed. Huh? Maar nu, de laatste tijden hier, is het hier uh, veel veranderd. We hebben hier droeven nu als burgemeester. En uh, dat is een die. Het gaat nogal. Het gaat goed met die. Ja? Ik heb, we hebben allemaal liever Droeven dan Sapaar, dat weet ik wel. Droeven praat Nederlands. Droeven die spreekt de twee. Je kunt ook vragen wat je wilt, hè. dat is geen probleem. Droeven is van hier? Droeven komt hier uit de, uit de buurt? Uh, Droeven die komt, dat, dat zou ik niet kunnen zeggen waar die komt. Maar de, dat zijn de mensen die kun je kunt aanspreken in de taal. Je zult ook nooit geen problemen hebben. Maar nu, de laatste tijden, is het hier volledig goed. De graafplaats van Sint Schravenvoeren. Schravenvoeren? Schravenvoeren. Sint Martens? Ja. Schravenvoeren. Dat is een grote graafplaats, hè? Nou ja, de bevolking van ja. voeren telt uh, 4000 zielen. Ja. Dus, uh, we... we Komen hier, uh, even, we, gaan hier, we kijken hier rond, omdat we gelezen hebben dat uh, de familieleden van uh, overleden mensen uh, die er niet vooruitkomen uh, van welke, welke taal ze spreken. En uh, daarom zouden ze geen uh, teksten op de graven schrijven. Wat dit graf nou, betreft klopt dit al? Dit, het, klopt, het, klopt het klopt voor alle graven. Bijna alle graven. Bijna ja. nergens staat alleen uh, la minwaar, of uh, uh, de herinnering aan. Of, uh. ja, dat zou vooral gelden voor de, de graven vanaf 1960, oh. geloof ik. Hè? Toen echt uh, de problemen goed uh, hoog oplaaiden. Ja. ja, 1970 gestorven, 1969. Alleen maar de naam, ja. geboortedatum, sterfdatum. Dat geldt voor, echt voor overal. Overal waar ik kijk... alleen de, de namen. Nou, hier, in, in memoriam. En hier, bij Zé We zijn op zoek naar het graf van uh, Philippe van den Berg. Die is uh, overleden in 88. Die was 28 jaar en die overleed en, uh, door een hartinval. En toen zou hij... Zijn ouders wilden hem in het Frans een Franse dienst. En uh, de pastoor die weigerde de dienst in het uh, Frans te houden. Dus uh, toen moesten ze uitwijken naar een uh, andere pastoor. Maar hij is wel hier begraven? Dat weet ik niet, maar hij woont in Schavenvoer... dus neem aan dat hij op het of van Schavenvoer uh, in de grond gestopt is. Niet gevonden? Hè? Nee. Philippe maar... van den Berg... Het kan ook zijn dat hij op een andere begraafplaats uh, gelegd is. Ja. Dat is toch waarschijnlijk. Ik bedoel dat je de pastoor niet, de pastoor niet bereid vindt... Om, uh, ja. om je zoon, 28, als hij... Uh, ja. Te begraven op de plek. Uh, die uitgeleide te doen. Ja. Ja. Dat hij dan op een andere begraafplaats uh, moet gaan liggen. Ja. Maar ja, zo lopen die dingen hier op blijkbaar... is kunstschilder en is in zijn vrije tijd heemkundige. In zijn pittoreske, gerestaureerde boerderij aan de rand van Schavenvoeren mag hij graag vertellen over de verschillende Dietse dialecten van de streek. Hij kan zich nog steeds kwaad maken over de controverse. Kijk, wanneer, wanneer iemand zich niet aan een bepaald akkoord of aan een bepaalde ruil of aan een bepaalde afspraak houdt. Ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen: Nou goed, dan krijg uh, je, je krijgt het terug hoor. Maar je kunt ook zeggen, nee, nee, dit is onze afspraak. Hier heb je zelf getekend of hier heb je zelf gestemd enzovoorts. En uh, ofwel gaan we die ruil... Ja, niet, aan, aan niks doen zeggen we hier uh, weer weer dat hele geval die de niet de terugdraaien. Of te niet doen. En um, ofwel zeggen we, nee, wij, wij, wij blijven nu op ons standpunt. En dan krijg je inderdaad, wanneer de doorzegt, dan krijg je herrie. Maar is dat dan de moeite waard? Er zijn heel wat doorlogen ontstaan, door, door, door, ja, mag je plat zeggen, door zo'n kloterij. Maar van de andere kant, wanneer je niet eens ooit duidelijk zegt. en nu tot hier, en niet verder. ja, wanneer, wanneer, wanneer stopt het dan? Hè? Is het nu gestopt? Gestabiliseerd? Nou, ja, gestabiliseerd, zeg maar. Maar ik vind het, ik vind het, ik vind het nog altijd niet opgelost. Want het is, er zijn duidelijk door die hele kwestie zijn hier, hier in, de, in het dorp of hier in de streek... duidelijk twee blokken. Een, een, een Waalsgezinde, want ik kan ze niet... Al, al, al spreken vooral de kinderen dan uitsluitend of, uh, of, of Frans. Um, en en uh, de, de, de Vlaamsgezinde... Is, is, is er geen beweging of praktisch geen beweging in die blokken. Nou goed, um, dat betekent dat de kinderen... Dat onze kinderen die naar de Nederlandstalige school gaan, niet meer kunnen praten met de kinderen van de mensen, die, van, de, de, van, van de kinderen die naar de Fransstalige school gaan. Vroeger heb je hier altijd twee partijen gehad, dus dorpspartijen, dorpspolitiek, maar wij spraken onder elkaar toch altijd, nog altijd ons, ons Limburgs dialect. En nu verstaan zich die twee niet meer. Dus de jongeren verstaan zich niet meer, ouderen wel, maar de jongeren niet meer. Dus er is nu, door die hele kwestie zijn er nu, laten we zeggen die laatste twintig jaar, duidelijk twee, twee ja, verschillende gemeenschappen naast elkaar op aan het groeien. En dan duik, naast elkaar, want ze kennen zich niet meer. Wat zou je ervan vinden als, uh, als uw dochter met een baal uh, thuiskwam? Nou, op zichzelf zou ik daar... Uh, Nee, daar zou ik niks tegen hebben. Ik, ik, ik zou wel graag hebben dat die dan ook uh, Nederlands leerde. Ja. En dat was niet alleen uit, uit ja, hoe moet ik zeggen, uit een, soort, uit een soort respect hebben voor, maar ook voor de toekomst. Want zoals het nu aan het evolueren is, nou, hoe meer talen, hoe meer, uh, hoe meer kans. Ja, zei, vroeger zei ze hoe meer mens, maar goed. Uh, hoe, hoe me, omdat ze dan toch alleen maar economisch denken. Van, uh, hoe meer kans op, uh, vooral in, dat, in, in, de, in de Europa van 92... hoe meer kans dat je hebt om, uh, om werk te vinden. nu in Duitsland is het, of Wallonië of Nederland of. Kom maar op. Maar als hij dat niet zou doen? Hè? Als hij dat niet zou doen? Kijk, het is mijn leven niet. Hè? Dan, uh, <laughs> dan zou ik tegen mijn dochter zeggen: Jij moet het weten, maar. <laughs> Uh... Als je mag adviseren. <laughs> <laughs> ja, zeg maar zoiets. Ja. Nee, ik kan ik niet. Kan, ik kan, het is gewoon een, een principieel gevoel, maar ik, ik, kan, niet, ik kan geen, ha geen walen haten. Nee, nee in tegendeel, want ik vind ze veel vriendelijker dan, uh, dan, dan, dan Vlamingen in het algemeen of Hollanders. We hebben de voerstreek achter ons gelaten, we passeren de Maas en bevinden ons nu in de Jekervallei, een gebied ten zuidwesten van Maastricht dat in 1963 werd overgeheveld van de Belgische provincie Limburg naar het Waalse Luik. We rijden nu door eben Ema. dat ligt op twee kilometer afstand van Maastricht. Eben-Emaal was een Limburgse plaats... En een 62 ingelijfd bij Luik. En we komen nu door op weg. Een Belgisch Limburgse plaats. Ja, sorry, ja, Belgisch Limburgse plaats. En we komen nu door allemaal plaatsjes. En dat heette nu bijvoorbeeld Rocklaanze komen we doorheen en door Bassage. En die heten vroeger Ruckelingen. heette Rukkelingen. Rukkelingen. En Bassaunze heette Bitsingen. Kijk, deze mensen spreken nu allemaal Frans, maar 30 jaar geleden spraken ze nog Nederlands. Nou, 30 jaar geleden was het Nederlandstalig gebied. Zouden ze nog Nederlands gekend kunnen hebben? Ja. Dus we rijden hier echt door een gebied wat in 1962 is overgegaan van het Nederlandstalige naar het Franstalige gebied. Het zijn dood dat de burgemeester van Eben Emael in 1962 heeft staan huilen toen hij afscheid nam van, van ze als burgemeester, omdat, de, hij, omdat Eben Emael het altijd heel goed gehad had onder Belgisch Limburgs bestuur en hij moest hem afwachten of ze het onder, de Luikse, onder het Luikse bestuur even goed zou krijgen. De taalgrens die loopt iets ten noorden van, van deze weg, dus we rijden nu aan de uh, Luikse, dus Waalse kant van, uh, van de taalgrens. We zoeken in dit Waalse gebied naar iemand die Nederlands spreekt. Dat valt niet mee. Maar dan, in de drukke hoofdstraat, staat een man van middelbare leeftijd zijn auto te wassen. We, we staan hier in Rukkelingen. In Rukkelingen aan de Jekers. En hoe heet dat op zijn Frans? Roklange Surger. En wat is uw naam? Uh, de Froimont. In het Nederlands van Kouwenberg. Nou, hoe noemt u zichzelf? <laughs> uh, mijn voornaam. Ja, uw achternaam. Hoe, ja, ja, ja. Wat staat er op uw, uw naamplaatje bij de deur? Uh, de Froidmont-Angleberg. In het Frans dus? Ja, in het Frans, inderdaad. Ja. Wat, uh, wat vindt u ervan dat dit nu bij de provincie Luik is? Rukkelingen. Ja, voor, mij, voor mij persoonlijk is dat geen hinder, absoluut niet. Het is wel spijtig dat in Wallonië niet meer mensen Nederlands spreken. Want in België, Limburg zijn er toch meer Vlamingen die, Nederlands, die Frans spreken dan tegenovergestelden. De hebben geen zin om Nederlands te praten? Ze hebben misschien wel zin, maar uh, ze hebben niet dezelfde. Uh, hoe moet ik zeggen? Ze hebben het niet zo gemakkelijk om, om een vreemde taal te leren. Dat is zowel met Engels, met Duits. Ofwel, uh, wij hebben dat vroeger gezien in, in Congo. Ze hadden het ook zeer moeilijk voor Congolees te spreken. Tegen de Vlamingen leren ze veel gemakkelijker een andere taal. Is het geen luiheid? Dat kan misschien wel wat uh, in temperament liggen, ja. Ik zal, zal het hard woord niet gebruiken, maar... Twee dachtwakjes. Dat is meer, geloof ik, het temperament. Uh, dan... Er zijn dus weinig mensen die nog Nederlands hier met elkaar praten. Ja, inderdaad, ja. ja. Heeft u kinderen? Ja. Wat, wat spreken die? Uh, die spreken Frans, alle twee, maar één is tweetalig. Ja. De, de, in uw gezin praat u Frans? Ja, onder ons, ja, gelijk gezegd wordt, de moedertaal. Dus mijn vrouw is Frans sprekende, dus uh, wij spreken onder ons altijd uh, Frans. Heb daar nooit ruzie over gehad? Nee, absoluut niet. Nou, eerlijk zeggen, hè? Ja, ja, nooit. <laughs> nee, nee, nooit. Toen ik uh, aan het lezen was over, uh, over, uh, voor dit programma... Ik dacht ik dat er uh, twee keer zoveel plaatsjes waren als er in werkelijkheid zijn. omdat Een hele hoop plaatsnamen niet op elkaar lijken. Ja. Dus de ene keer is het Frans, de andere keer bijvoorbeeld Ecluse en Sluizen. Nou, als je even nadenkt dan uh, kom je erachter dat het hetzelfde kan zijn. Maar Passage en Bitsingen lijken toch helemaal niet op elkaar. We ja. ja, beginnen met een B allebei. Dus. Ja. Hoe was dat met waar remmen ook alweer? Hoe heette dat? Uh, Borgworm. Borgworm Ja. ja en glaaien lijkt ook niet echt op elkaar. En, uh... Dus dan volg je de, de bordjes waar remmen. En die gaan op een gegeven moment over in borgvorm. En dan denk je van, waar, hey, waar, waar, is, waar is waar remmen? <laughs> ik denk er al doorheen. Ja. Heb ik heb een bord gemist, denk je dan. Ja. Nee, het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. Slingerend langs en over de provinciegrens, rijdend door het vlakke Vlaamse platteland, komen we aan in een uithoek herstappen. Twee straten telt het dorpje. De Dorpstraat, oftewel de Rue du Village, en de kerkstraat, de Rue de l'Église. Herstappen, zo is ons verteld, is een faciliteitengemeente. Een Vlaamstalig bestuur met rechten voor de Waalse minderheid. We zijn op zoek naar Dragan Markovic... zoon van een Joegoslavische vader en een Vlaamse moeder. Naast gemeentesecretaris van Voeren is hij dat ook van Herstappen. We treffen hem aan werkend in zijn tuintje. Hij neemt ons mee naar het gemeentehuis. Als we vragen hoeveel inwoners herstappen heeft... begint hij met zijn potlood te turven op een velletje papier. Hij eindigt bij 93. 93 inwoners in 27 huizen. En daarmee is herstappen de kleinste gemeente van België. De autochtone herstappenaren... die kunnen het ABN... die kunnen het beschaafd Frans die kunnen het dialect van Tongeren... maar die kunnen ook het echt Waals dialect spreken. En niet zomaar enkele woorden... maar die kunnen dat uh, zeer grondig, dat Waals dialect. Dus ik durf hier zeggen, wij gaan hier morgen buiten... en we gaan naar echte Herstappenaren. Die kunnen die vier talen praktisch allemaal. Zie je? Het zijn alleen de ingeweken Vlamingen bijvoorbeeld, die alleen het, Vla het Nederlands kennen... en het uh, dialect van, van Tongeren bijvoorbeeld. De echte Walen die hier ingeweken zijn... die het Waals kunnen en het goed Frans... Maar de echte herstappenaren die kunnen de vier uh, streek talen, laten we zo zeggen. Dus dat is een onderscheid tussen die twee. Nu op de vraag, wat, uh, welke keuze hebben de mensen hier gedaan op basis van hun identiteitskaart? En ik moet eerlijk zeggen, buiten de, want de kleinkinderen hebben geen taalkeuze te doen, dus beneden twaalf jaar. Maar tot nu toe zaten we altijd 45-45. Qua, qua balans... Van, uh, ...van taalkeuze. Frans of Nederlands? Frans of Nederlands, ja. ja. 45, 45? Ja. Tot aan een aantal van de 93? Oep. Ja. ja. ja. ja. Dus, en wij kunnen dat alleen maar zien aan de hand van de keuze... ...de taalkeuze voor hun uh, rijbewijs en hun identiteitskaart. Maar hier in herstappen moet ik zeggen, dat is altijd zeer, zeer goed gegaan. Dus. En wat praten de mensen over het algemeen onderling? Hmm. Onderling, dat is... Dat hangt er vanaf. Dat, uh, dat is, hier is het niet gelijk in, voeren, bijvoorbeeld, in voerende Vlaming. Ook al kan die Frans en die komt daar een, een, een voerenaar tegen die alleen maar Frans kan. Dan zal die Vlaamse voerenaar het vertikken om, om Frans te spreken. Ook al weet hij dat die man het moeilijk heeft. Hier, hier in herstappen bijvoorbeeld hè, is dat geen probleem. Dus Wij weten van elkaar... Dus... Ik weet van een ouder man hier bijvoorbeeld die in de zeventig is, dat ik met die, uh, ofwel moet ik daar een plat tongers mee praten, mm -hmm. ofwel moet ik daarmee in het Frans spreken, dus spreek ik met die man Frans. dus, mm -hmm. dus Ze zijn er hier onder mekaar, we hebben hier ook mensen die natuurlijk uh, van hun vijftiende niet meer naar school geweest zijn, hè? Mm -hmm. bijvoorbeeld die liever het, het tongers dialect of het Waals praten, dus als die onder mekaar zijn, ze weten dat automatisch. En daar, in een gesprek bijvoorbeeld uh, kun je gemakkelijk hebben dat wij bijvoorbeeld uh, van het Waals naar het plat tongers, Tongers naar het Nederlands, naar het Frans, zo, zo naar gelang hoe dat, dat in elkaar. In Voeren zou je dat nooit meemaken. Hier kun je dat meemaken. Mm -hmm. Natuurlijk, niet als er buitenstaanders bij staan, omdat dan, dan komt die sociale barrière, want niemand komt graag over als iemand die alleen maar het dialect spreekt. Want je mm. niet vergeten dat bij onze generatie, van dus de kinderen die in de jaren 50 geboren zijn, in de 50er en 60er jaren, als wij durfden dialect te spreken op school, het zij, het Frans dialect, het Waals dialect ofwel het, uh, ons dialect uit de streek, hè. Nederlands, dan werden wij ernstig gestraft. Dus, hè. Dus, en dat was toen Hoe Hoezo gestraft? Uh, omdat op school mochten wij geen dialect uh, spreken. Wij moesten ABN. Hè. En wat voor straf? Wat was dan de straf? Oh, dat varieerde van vier bladzijden tot tien bladzijden tot een opstel. Ja, echt waar, ja. Dat was die periode van ABN in Vlaanderen. En dan iemand die, die AB, geen ABN sprak, die werd gestraft. Hè? We lopen door de Dorpstraat. Het is er uitgestorven. Gekleed in zijn werkplunje leidt Markovits ons naar de rand van het dorp. Hiervoor was een grote waterpoel gemeentelijke waterpoel, waar de paarden en de dieren mochten gaan drinken. En daar vlak tegenover, dat kleine huisje, dat kleine boerderijtje, dat volledig gerestaureerd is, was vroeger een café, dus een, uh, waar de mensen iets konden gaan drinken en eten, maar ook tegelijkertijd tolhuis, waar de mensen tol moesten betalen om bijvoorbeeld van lauw, een silexwinning, dus uh, vuursteen, dat gebruikt werd voor de wapenindustrie, en hier naar Luik, want wij liggen hier op eigenlijk... Met de wagen rij ik in zeven minuten tot centrum Luik aan het station s'avonds, als er bijna geen verkeer is. Hmm. Dus uh, al het economische verkeer dat hier langs, vroeger, lang, vroeger langskwam tot 1870, met paard en kaart, betaalde hier een tol. Tot 1870 zelfs? Tot 1870 geloof ik. Of tot 1887, dat weet ik niet meer precies. En... en... Konden ze dat weigeren? Ik bedoel, had Herstappen had een, een verdedigingsmuur? Of een, een... Nee, een Herstappen had geen verdedigingsmuur, maar ze had wel een autonome eigen schepenbank, dus een eigen rechtbank. Dus diegene die niet betaalde, ja, die, die, die werd gestraft. En uh, uh, je mocht niet vergeten, we hadden tot lang in die tijd hadden we een eigen burgerwacht, die zelf eigenlijk gewapend was. Dus uh, elke gemeente kon toch tamelijk uh, optreden. En je kon het risico lopen dat je hier niet meer langs kon. Hè. Dus herstappen is een oude Romeinse nederzetting eigenlijk? Herstappen is inderdaad een oude Romeinse nederzetting, want wij vinden hier in de velden regelmatig pannen en bakstenen uit de Romeinse periode. Ja. De mis begint nu? De mis gaat binnen dit en een kwartier beginnen. We ja. eens even bij de kerk gaan kijken. Zo'n prachtig oud kerkje. Kaarse branden. De zon schijnt door de gebrandschilderde ramen. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent de pastoor? Ja, waarom? We hebben gehoord, als ik even vragen mag... we hebben gehoord dat de mist de ene week in het Nederlands... en de andere nee, week... Nee, dat is niet meer... Nee? Dat was tot nieuwjaar toe en ik heb dat veranderd. Nu is het alleen in het Nederlands. Alleen in het Nederlands? Ja. Waarom is dat veranderd? Well, omdat ik het nutteloos vond van het verder te doen in Frans. vermits de meeste mensen die hier aanwezig waren, Vlamingen waren. Dan zeg ik, dat moet ik dan niet in Frans doen. <laughs> iedereen verstaat het ook? Ja, kijk, iedereen verstaat het. Degenen die aanwezig zijn wel. En ik denk dat degenen die het niet verstaan, dat die elders gaan. En dat zullen er een paar zijn, want de meeste zijn hier tweetalig. Ja. U bent een rasachte Vlaming. Ja, ik ben een rasachte Vlaming, maar ik ben, ik ben geen anti. Hè? Geen anti-waal. Nee, helemaal niet. Ja. Want ik, als ik, ik, ik zeg het recht uit, als het nodig is hier, hè, van zaken, laten we zeggen, een doopsel bijvoorbeeld. Hè. En het zou uh, vanuit Frans sprekende mensen zijn, waarbij dus familie komt die misschien alleen Frans talig is. Dan heb je er niks op tegen om dat in Frans te doen. Kom op ik... mensen dat ik zeg, u moet zich omkleden ja, Oké. Okay. Heer ons we Heer ons we Christus, op uw hoofd blijft. Vergeet ons dat we vaak moedeloos zijn en nog niet echt trouwen van u. Christus, ons hernieuwen, Dit was de eerste aflevering van een zesdelige serie over de Belgische taalgrens. Eerder uitgezonden in de zomer van 1991. Dit programma werd gemaakt door Nienke Vijs en Hans Olink... De hele serie, bestaande uit zes afleveringen... is binnenkort terug te horen via www.woord.nl. Dat geldt ook voor de overige delen van de serie over de Pan-American Highway... waarvan we eerder deze nacht een aflevering uitzonden. Woord.nl dus. Daar is in de toekomst alles van Woord te vinden. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar Radiokunst. <coughs> Ik heb me afdeed. Reportages. Ja, maar als de Marine had die blokkade gemaakt en wat zou er nu gaan gebeuren? Daar kwam de ontmoeting en ja, wat, ja, wat zou dat tot oorlog leiden? Interviews. Misschien ten overvloede wil ik mezelf nog even bij u introduceren. Johnny van Doeren. Documentaires. Eigenlijk was van het begin af aan heel politiek geannougeerd. Vond Schumberg daar om ook eigenlijk een ontzettende onderdeel verhalen en meer. komt dit kan, kom, kom, dit kan, kom kom, kom, kom, dit kan, kom, komt, komt, komt, komt, komt, komt, komt, komt. Boort. Heeft u vragen of opmerkingen over VPRO's Woord hier op Radio 1? Mail dan naar woord.vpiro.nl. Dus woord.vpiro.nl. Of schrijf naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. En wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de podcast. Dat adres is vpiro.nl slash woord podcast. Dus vpiro.nl slash woord. Word podcast. Het kan ook via onze openbare Facebookpagina en dat adres is facebook.com woord.nl. Het is een openbare pagina dus u hoeft zelf geen account te hebben. Trouwens via diezelfde Facebookpagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u wekelijks de samenstelling toegestuurd. Woord wordt gemaakt door Geert-Jan Nienke Vijs en Tom Klaassen. Die heeft volgens mij zijn vakantie voorbij voelen vliegen. De productie is in handen van Tatjana Oei en Iris Fransen. Vannacht hier zat René Visser voor de techniek. Presentatie Nora Romanesco. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren... naar Rick van de Westerlaken met het NOS Radio 1-journaal. En wij zijn er gewoon volgende week weer. Een heel goed weekend toegewenst en tot dan. Dag! Informatie over Woord vindt u op facebook.com slash WoordNL. VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer. Wij hebben geen winkelbanden, geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers.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 Dit is Radio 1.